Joris Stenitski met het NOS-Journaal. De ring rond Utrecht mag voorlopig niet worden verbreed, zegt de Raad van State. Het ministerie van Infrastructuur had toestemming gegeven voor verbreding van de A27 en A12. Maar de Raad heeft dat besluit teruggedraaid. Verbreding van de ring leidt tot meer stikstofuitstoot, ook in natuurgebieden langs de snelwegen. Volgens de minister tast de uitstoot de natuurlijke kenmerken van het gebied niet aan. Maar de Raad van State zegt dat dit niet zeker is. De Raad vindt dat de minister opnieuw naar de plannen moet kijken. In Hilversum is de ramp met vlucht MH17 herdacht. Vandaag is het precies vijf jaar geleden dat het toestel van Malaysian Airlines uit de lucht werd geschoten boven Oost-Oekraïne. Vijftien van de bijna 300 slachtoffers kwamen uit Hilversum. Onder andere burgemeester Pieter Broertjes hield een toespraak. Vanmiddag is er bij het Nationaal Monument MH17 in Vijfhuizen een grote besloten herdenking met nabestaanden en andere genodigden. Het leger en de oppositie van Sudan hebben afspraken gemaakt over het delen van de macht, politieke hervormingen en algemene verkiezingen. Ze zullen de komende drie jaar om beurten de overgangsregering gaan leiden. In april werd dictator Bashir afgezet na weken van protest waarna het leger aan de macht kwam. De oppositie van Soedan verzette zich tegen het nieuwe militaire bestuur. En de politie in Hees heeft een automobilist aangetroffen die buiten kennis was door het gebruik van lachgas. Volgens Omroep Brabant stond de auto gisteren met draaiende motor geparkeerd in het centrum van het dorp. Een anonieme getuige die de melding bij de politie deed, zei dat de man al een uur lang bezig was om het lachgas via ballonnen te inhaleren. De politie in Hees heeft de automobilist een rijverbod opgelegd. Het weer bewolkt, af en toe zon. In het noorden kan een buitje vallen en verder blijft het droog. Het wordt maximaal 25 graden vanmiddag. Morgen iets warmer en meer bewolking met opnieuw kans op een bui. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Een hele goede middag, luisteraars. Het is 17 juli en het is 12 uur... dus het is tijd voor het lunchprogramma op CFM, de lokale omroep van Zandvoort. Met natuurlijk vandaag de vaste items, de instrumentalen van vandaag. De nummer 1 van deze week en deze Mel 1 uit 1997. Dan gaan we ouwen, ook uit 1997. En het weer voor het komend weekend... En ja, dat is natuurlijk nog lang niet alles, want we hebben een hele hoop nieuws over Zandvoort en de directe omgeving. ZFM is te beluisteren op frequentie 106.9 of psycho kanaal 40. En kijken en luisteren kan ook, en dat waar ik misschien ook naar u, internet wwwzfm livenl Mijn naam is hans Vastenaar en ik start vandaag met Aeroclapten. Ik got the same old blues. Ik wens u heel veel plezier. I got a lot of patience And I got a lot of time It's the same old story Ik heb u, we beginnen vandaag met de evenementenagenda van juli. De 17e, zomeravondconcert: Andries Martens met zijn blaasassemble. En het is de Protestantse Kerk aanvang om Hallewacht. De 19e, Hippie boulevardmarkt, Badhuisplein van 12 tot 6. De 20e, Zomervarkt Boulevard. En het is op het Badhuisplein van 12 tot 6. De 20e, Dancing in the Street. Live Music Festival en diverse podia in het centrum. Aanvang om 8 uur s'avonds. De 25e, Regenboogborrel, Rosé aan Zee. En het is het Wapen van Zandvoort. Van half zes tot half acht. En dan hebben we nog de 31e. En het is een zomeravondconcert. En het is de Amerikaanse popsongs. Met de zingende zingende damesgroep Uptime. Protestantse kerk, aanvang om half acht. Goed, en ik ga door met Save Your Kisses For Me. Brotherhood of Men. Though it hurts to go away It's impossible to stay But there's one thing I'm going say Before I go I love you I love you You know I'll be thinking of you In most everything I do Now the time is moving on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 Met de avond van de week door Hans Wassenaar. Ja, die mocht ik uitkiezen. Dat vond ik een hele mooie. En dat is Albatross. En dat is een gitaarinstrumentaal Uitgevoerd door Fleetwood Mac. En is als single uitgebracht in 1969. In 1973 werd het een werkje dat gecomponeerd is door Peter Green. Opnieuw een grote hit. In de daverende dertig stond het één week op nummer één. De compositie suggereert een ontspannen geruis van de zee... waar de bekkens en het geluid van de golven naboot... en de deinende basgitaar van John McVie je in een traag schommelend bootje doet wanen. Daarboven zweeft als een albatros. Een dromige solo van Peter Green's gitaar. Dikwijls werd verondersteld dat Peter Green de solo... op zijn famuleuze Gibson Les Paul speelde. Maar Chris vermeldt dat het eigenlijk zijn Fender straight Coaster is... De Kipson van Green heeft een veel nas, nasaller geluid... dat veroorzaakt wordt door de per ongeluk... in tegenfase gewikkelde gitaarelementen op zijn les Paul. Peter Green had dit nummer al een tijdje klaar liggen... maar met Danny Kerwan werd de definitieve versie opgenomen. Dit nummer heeft als inspiratie gediend voor een liedje van de Beatles. Sun King, de zonnekoning, op de Abbey Road-album. En wij gaan luisteren naar uh, Fleetwood Track met Albatross mm -hmm.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 Als je luistert naar ZFM, dan is in ieder geval Love is in the Air. En dit was er een van John Paul Jan. Het wildrooster aan het begin van het fietspad van Zandvoort naar Noordwijk... aan de noordwestelijke rand van de Amsterdamse waterleidingduinen... is deze week verwijderd. Het wildrooster moest voorkomen dat damherten over de fietspad de duinen uit kunnen. Maar omdat afgelopen winter een extra hek van 800 meter is geplaatst... is het wildrooster overbodig geworden... Een inwoner had de gemeente gevraagd het wildrooster te verwijderen, omdat de herten die proberen om toch over het rooster te lopen zich verwonden. Als blijkt dat hierdoor toch weer meer herten de duinen verlaten, zal het rooster worden teruggeplaatst. Dan weet u het in ieder geval. Wij gaan door met Heaven van Avicii.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 De nieuwe Zandvoortse Zomerkrant. Deze toeristische krant staat bordevol informatie over Zandvoort. Het strand, de zee, de duinen, het centrum... en alles wat voor met name de toeristen belangrijk is of kan zijn. Alle informatie is behalve ook in het Nederlands... ook in Duits, Engels en dus groot gemak voor de buitenlandse toerist. In deze Zandvoortse Zomerkrant is tevens een plattegrond van Zandvoort afgedrukt. De Zandvoortse Zomerkrant is gratis verkrijgbaar bij strandpaviljoens... Hotel, pensions, bed en breakfast, campings en diverse horecagelegenheden en andere adverteerders. Bij Mooi Weer wordt de Zandvoortse Courant uitgedeeld bij het station en op diverse markten. Ik zou zeggen, ga hem halen, want het is ideaal voor de toerist, maar ook voor de Zandvoortse zelf. Come oh Neem aan dat u de deze nog wel kon. Bakkera. Yes, sir. I can hooky. De ja, ja. column van, van de week, van, de week van, van Nel Kerkman. Volgens mij was het, voor het nieuws op mijn vakantieadresje niet echt mijn ding. Ik volgde het nieuws via de iPad, maar ik vond het heerlijk om even niets aan mijn hoofd te hebben. Geen gezeur en gezanik En soms dacht ik wel, hoe is dat in vredesnaam mogelijk? Raar eigenlijk, want thuis kunnen sommige dingen mij flink irriteren. Het positieve bericht, een nieuwe burgervader... die met zijn zijn roets vast en zeker snel gaat wennen in het Zandvoortse. Mijn wens voor een burgermoeder is jammer genoeg niet gelukt. Maar, ja, tijd komt en tijd, vaak komen dromen niet uit. Dus mocht de voordracht door de koning worden aangenomen... dan van mijn kant een hartelijk welkom. Ik kende zijn vader als arts. En als de genen van zijn sympathieke man overgedragen zijn aan zijn zoon... dan komt het allemaal wel goed. Minder goed is het bericht dat de geneuzel over de waterstof, watertorenplein nog steeds niet is opgelost. Deze nachtmerrie zal nog wel even voortduren en tijdens mijn vakantie heb ik een mini-onderzoekje gedaan. Een vaste prik is altijd de vraag, waar komt u vandaan? Trots zeg ik dan, het antwoord. Uh, waar ligt dat? Ik trek mijn registers open, want het ligt aan de kust. Mooi strand, geweldige natuur, Amsterdam beach. En als het lichtje dan nog niet gaat branden, dan gooi ik de joker erin. U kunt toch wel het circuit waar in 2020 de Formule 1 gaan worden gereden? Ik glimlach er vriendelijk bij. Hoewel, diep in mijn hart, ik geen echte Formule 1 supporter ben. De blikken blijven wazig en het zijn niet alleen de Grieken die dat niet weten. Bij de Engelsen, Fransen, Russen en zelfs Duitsers valt het muntje niet. Zandvoort? Nog nooit van gehoord. Ik snap er geen sikkerpit van. Na mijn PR-praatje hoop ik dat ze warm hebben gemaakt om een keer onze richting op te komen. Maar misschien zit ik in de verkeerde doelgroep te roeren die alleen maar rust en ruimte zoeken. Anders weet ik het ook niet. Wat ik wel, wat ik wel weet is dat ik een verstekeling in mijn handbagage had meegenomen. Bij, de bij het uitpakken viel er een grote zwarte tor doodleuk in mijn, uit mijn rugzak. Die was er al in mijn Griekse slaapkamer kwijt. Sorry, zijn ritje is van korte duur. Hij ligt nu in de groenbak. Zijn droom om Zandvoort te bezoeken komt dus niet uit. Nel nou, Kerkman. Hoef ik hoef het niet te vertellen, denk ik. Dat was Billie Jean van Michael Jackson. Elke woensdagmiddag, dus dat is vanmiddag, om half twee begint het, tot vier uur, kunt u deelnemen aan spelletjes. Dat kostte 2,50. En creatieve activiteiten, dat kostte 3,50. U heeft zich niet van tevoren aan te, geven, aan te melden. Loop gewoon eens bij ons binnen en doe mee. De eerste keer meedoen is geheel vrijblijvend en gratis. En tevens kunt u elke vierde zondag van de maand. Aanschuiven bij Samen Doen Speciaal. Voor Samen Doen rijdt de belbus ook in deze zondagavond. En dan heb ik het over, uh, eens even kijken, uh, de blauwe tram. En de blauwe tram is natuurlijk Louis-David's carré. En een nieuw bij Samen Doen, dat is klaviassen in de blauwe tram. En zin om gezellig mee te klaviassen. Vanaf nu kunt u elke woensdagmiddag tijdens Samen Doen. Er zijn al een paar enthousiaste deelnemers... maar er is nog genoeg plek voor nieuwe klaviassers... Kunt u meedoen? Kostte kost, kost 2,50. En de eerste keer, zoals ik al vertelde, de eerste keer is gratis. U kunt informeren op telefoonnummer 5717373. En ik zie dat er ook nog tekenles is. En dat is dan uh, op woensdagen om de week in de Evenweken. En dat is in de grote zaal van de Blauwe Tram. En dan hebben we ook nog een schilderclub. En de schilderclub dat is dan de Evenweken. Dus uh, u kunt dan even kijken evenweken. Andersom is het. De tekenles is in de evenweken. En de schilderclub is in de onevenweken. Dan is er ook nog een sjoelclub. En tijdens het samen doen is er gestart met een sjoelclub. Deze club bestaat uit enthousiaste deelnemers. Die graag samen een potje shoelen. Ja, en dat kost er ruim 2,50. En ik had er lekker een bakje koffie of een bakje thee voor. En er zit ook nog wat lekkers bij. En vooraf aanmelden is niet nodig. Kom gewoon even gezellig bij ons langs. En ik ga zeven dagen lang feesten.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 We'll Het was Bots en het heette Zeven Dagen Lang. Ja, zeven dagen, dat lijkt me heel erg leuk. We gaan volgen door naar het volgende item. deze nog? En het is een nummer één hit uit 1997. As Long As You live, you Love Me is een nummer van de Amerikaanse boyband... Bad Street Boys uit 1997. Het is de tweede single van hun derde studioalbum Backstreet Back... Vanwege ziekte is groeplid McLean niet te horen op As Long As You Love Me. Hij mag het nummer pas zingen bij de opnames van de videoclip. Het nummer werd een grote hit... en groeide uit tot een van de bekendste nummers van de Backstreet Boys. Hij haalde de Amerikaanse Billboard Hot 100... maar werd wel een radiohit in de VS... en haalde daarom de vierde positie in de airplaylist van Billboard. In de Nederlandse top 40 haalde het de eerste positie. De Nederlandse band The Kick speelde in 2017... een Nederlandse versie van het nummer bij Giel Belen op Radio 3... getiteld Als jij maar van mij houdt. Miele was zo enthousiast dat hij de band vroeg om het als single uit te brengen. Die laat ik u de volgende keer horen. En dit zijn de Bad Street As Long As You Love Me. het ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. Ja, dat waren de batteries boys. Ja, de Ibiza en de hippie markten die komen weer terug, ook dit jaar. De Ibiza en hippie markt, een weekmarkt... is geïnspireerd op de hippie markten van het eiland Ibiza. Door het organiseren van de Ibiza markten op het Badhuisplein... brengt hip en happy events het Ibiza gevoel naar Zandvoort aan zee... Op de Ibiza-markt kun je terecht voor een exclusief aanbod van producten... wat gerelateerd is aan Ibiza. Zoals lifestyle, fashion, jewels, beauty... maar ook voor een lekker drankje. Happy, een hapje en heerlijke Ibiza-sound. En dat is 19 juli en het is van 2 tot 8. Dus heerlijk dan, hè. Lekker naar de markt voor de Ibiza-sound. naar het leukste radiostation van Nederland. Ja, zeker. En vrijdag 25 juli, dan kan u lekker zingen in de zomer. Wijksteukput, de Blauwe Tram, organiseert een gezellige meezezingmiddag. Bij mooi weer zingen we buiten, in de zon, op het plein. Een enthousiast liveband zorgt voor zonnige meezingers. Verzoekjes nemen ze graag aan. Eigen bijdrage, deelnemers, is 2,50. Inclusief krijgt u wat drinken. En vooraf aanmelden bij de balie van de Blauwe Tram is gewenst. En via de telefoonnummer 3040700. Ik herhaal, 3040700. En het is, zoals ik al zei, donderdag 25 juli van half 2 tot 4. En locatie, wijksteukpunt De Blauwe Tram. En De Blauwe Tram, dat is natuurlijk Louis-David Carré nummer 1. Smile, a smile can bring you near to me. Don't ever let me find you gone cause that would To take your heart away Ja, we nemen afscheid van u voor het eerste uur met words van the Beaches. Ik zie u graag terug naar het nieuws en de boodschappen. Tot straks.